Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel tegen een man uit Den Haag die wordt verdacht van moord. Justitie is ervan overtuigd dat hij in Suriname een man uit Hoofddorp op het leven heeft gebracht en zijn lichaam heeft weggemaakt. De zaak kwam aan het licht toen de familie van het slachtoffer ontdekte dat hij niet op zijn vlucht naar Amsterdam was gestapt. Daarna werd duidelijk dat de verdachte hem voor het laatst had gezien. Ook werden er bloedsporen gevonden op de plek van die ontmoeting. De verdachte zegt dat hij de man per ongeluk heeft gedood. Het OM gelooft dat niet. De nieuwe Duitse bondskanselier Merz heeft felle kritiek geuit op de acties van Israël in de Gazastrook. Volgens hem kan Israël het geweld van de afgelopen dagen niet meer goed praten... door te zeggen dat de terroristen van Hamas het doelwit zijn. Als Israël de banden met Duitsland goed wil houden... mag de regering niet doen wat haar beste vrienden niet meer accepteren, zei Merz. De laatste tijd uit steeds meer landen kritiek op Israël. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada noemen het menselijk lijden in Gaza ondraaglijk. De Papendrechtse brug in de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht is vanaf juli volgend jaar ruim negen maanden dicht vanwege een grote renovatie. Verschillende onderdelen moeten worden vervangen. De verwachting is dat dat veel hinder oplevert voor weggebruikers en de scheepvaart. In april 2027 moet de Papendrechtse brug weer opengaan, is de bedoeling. Wielrenner Mathieu van der Poel is voorlopig uitgeschakeld door een polsblessure. Bij de wereldbekerwedstrijd Mountainbike in Tsjechië viel hij twee keer. Na een half uur stopte hij ermee. Door de blessure kan van der Poel zeker de eerste dagen niet mee op hoogste stage... naar het Franse La Plagne voor de Tour de France. Dan het weer vanavond: opklaringen, maar ook wolkenvelden en kans op een bui. Vannacht valt er nu en dan regen, het koelt dan af naar een graad of 11 Morgenochtend buien, in de middag tijdelijk droger met zon, s'avonds opnieuw regen en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Bandleden meegenomen. In ja. een Drummert. Een drummert en een gitarist. En de bassist die uh, is wegens medische redenen niet aangehaakt ja. vandaag. Maar ja. Dat is jammer. Hij wordt gemist, maar in, in, in Mind. In de Mind is, he is, he is hij er gewoon. Dat is Arthur, die is ja. er niet bij. Ja. Maar Casper uh, die uh, rechts van jou ziet, die is er wel. Ja. En Jasper. Vind wel leuk. Casper ja. en Jasper. Jasper. Ja. Komisch duo. Uh, nou ja, nou, <laughs> een komisch duo is. Uh,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 Hij heeft een mooi gejat van me. Heeft ze mooi gejat van me, oh, lekker. Van me, ja. Dat zal ik even tegen Sam zeggen als ik de volgende keer ben. Want dan, Ja, want zij mocht een keertje op de Yelene Living Room sessie ja, spelen. Waar, ja. En echt een paar maanden later kwam de Yelene hey, leuk concept, dus ja. leuk concept. Ja, nee, nee, nee, dat is een eer naar mij toe, ja, bedoel, Nou ja, goed. Compliment. Uh, zou het, <coughs> Sam, als je zit te luisteren, vraag Yelene even voor jou op een middag. <laughs> dan kom ik ook kijken, dus dan, uh, dan weet ik dat ook weer. <laughs>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 Ik je pense je pense mes peurs et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 I'm tumbling down. Who knows? Why whispers behind? Cause she was inside. Projection.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 Ja. ja, dat, dat, dat, dat, zat, dat er, zat het er dan vroeger als... Uh, als een jonge Hilien daar al in? Dat je, uh, ja. dat je bijvoorbeeld... op je ouders zat uh, mee te kijken... Naar, een, uh, naar die film The Blues Brothers? Ik weet nou, niet. nee. Nee, helemaal niet zelfs. Trouwens. Maar... Nou ja, ik ben thuis echt opgegroeid... met Madonna en Michael Jackson. <lacht> <lacht> is dat is weer totaal wat anders. Be it. Ja, ja precies. <lacht> nou ja, er zit ook zo in, weet je. Dus het...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 Uh, ja, het is een uh, living room plus uh, hmm. uitvoering. Want ja. Vorig jaar was het meer echt een, echt een living room uh, uitvoering, maar dit is, uh, nou, het gaat al wel uh, richting, uh, nou wat, uh, wat zal het zijn? Tuin. Tuin. Ja. Een garden session. Een garden session. Dat is misschien het volgende album wat, uh, wat. Uh, <laughs> ja, precies. Hier is uh, vanavond al meteen uh, derde album, is meteen <laughs> geboren. Uh, laat maar horen. Hier is uh, Roman with the shotgun allemaal hierin samen met Casper en Jasper. Thank you. started a fire within. Deep in my memories those creatures bring me joy as they gently touch the skies. Thirst in passion keeps hunting me down. I can't fight it, I'd rather give in. Experiences are yet so familiar Is it a story or is it just a whisper? I like to play this game Is it for real or is it pretending? Swift shift E-layers Every day As they awake Swark the clouds How With the controls And movements Will they stay Or repeat what's been done a new experience yet so familiar is it a story or is it just Ja, ik zit, ik zit uh, hier gelijk meteen het beeld op te roepen bij de titel. En dat is van... Ik wil verkering, maar als je het niet doet, dan krijg je de kogel uh, Vriend, <lacht> zoiets. Uh, maar dat is het uh, waarschijnlijk niet helemaal, uh, denk ik, dat liedje. Want... Bijna. Bijna. Oh, <lacht> geldt niet veel. Goed, uh, dat is het beeld wat ik, uh, uh, als ik jou zo hoor uh, in, uh, in, in dit liedje. Dat nice. is een van... ja, ja, uh, leuk beeld. Ja, dat is een leuk beeld. <lacht> ik heb een shotgun. He? Ja, ja, klik, klik. Zeg, vriend. ik neem nemen. Een ander uh, schot hagel in je. Uh, yeah. <laughs> Zoiets, ja. Yeah.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 And say, but you won't take it to heart Light. The sparkle in the night Praise with all your pride You are magnificent Oh, you've got potential People often say, but you won't take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 for the sunrise, me and the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 over een vriendin die gemist wordt. En daarom mogen wij ook niet daaraan voorbij gaan. Dus laten we die ook gewoon even laten horen. Wacht even, want ik moet hier even een livestream zijn nek omdraaien... want het geluid van dat kanaal staat open. Uh, en dat is uh, dit nummer. En dat nummer dat heet Rose. You are the flower that never stands in the shed. Shine bright, you are the cover.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 Ja, nou ja, dat, uh, het is een, uh, het is een uh, goed, uh, goed verhaal dan in dat opzicht. Uh, de afsluiting met jou, Eileen. Want uh, ja, um, de, de living room sessie, daar, zijn, daar ben je nu bij bezig. Ja. En het is bijna af. Ja, het is bijna af, ja. Ja. Wat, uh, waar zit het er nu, nu nog in? Uh, nou, de mix en master sowieso. Artwork. Uh -huh. En dan uh, is het promoten. Kijk promoten. of het reviews kan krijgen. Of het misschien in de krant mag komen. Of... Uh, ja.